Waterbol gemoet met het nms journaal Volgens AstraZeneca is er geen bewijs dat het coronavaccin van de farmaceut de kans op bloedproppen vergroot. Verschillende landen, waaronder Nederlands, hebben het gebruik van het vaccin stilgelegd om eventuele bijwerkingen te onderzoeken. Maar AstraZeneca zegt op basis van de data van ruim 17 miljoen gevaccineerden in Europa dat er geen bewijs is voor een hoger risico. Bij een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Malieveld in Den Haag zijn 20 mensen opgepakt. Er waren veel meer demonstranten dan de toegestane 200. En de betogers hielden zich niet aan de coronaregels. Toen er nauwelijks gehoor werd gegeven aan een oproep van de politie om te vertrekken, voerde de MDE charges uit. Een agent loste een waarschuwingsschot. Dat gebeurde nadat demonstranten een politiehond hadden geschopt en zijn begeleider belaagden. Een groep kinderen tussen de 10 en 14 jaar... dreigde gisteren een winkelcentrum in Roermond te bestormen. Ook intimideerden ze volgens de politie winkelend publiek. Waarom ze zich zo gedroegen is onduidelijk. De politie heeft van 20 van hen de namen opgeschreven... en de ouders aangesproken op het gedrag. Ook aan de andere kant van Roermond veroorzaakte een groep kinderen... in dezelfde leeftijd overlast bij het Center. De politie heeft de groep gewaarschuwd dat ze een boete krijgen... of worden opgepakt als ze zich blijven misdragen. Zo'n 30 prominenten hebben een online manifest ondertekend om de schrijfster Lale Gül te ondersteunen. Die wordt bedreigd vanwege de kritiek die ze in haar debuutroman heeft op Turkse en Islamitische tradities. Onder andere Christen-Unie lijsttrekker Getjan jan Segers, auteur Tommy Wieringa en cartoonist Ruben L. Oppenheimer hebben het online manifest ondertekend. Het weer nog, vannacht buien, maar later klaart het vanuit het noorden wat op. Het koelt af tot ongeveer 4 graden. Overdag zon en stapelwolken, met soms nog een bui. Er staat een matige tot krachtige noordwestenwind. En het wordt overdag een graad of 9. Dit was het NMS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Get me crazy no. Excuse You never know where love will flow. So... Dat je zo lekker ruikt, dat je zo lekker ruikt, en ik hoop dat jij er ook.